Ik denk dat het al twintig jaar geleden is, ik had een zakelijk gesprek met iemand, ik kende hem niet goed. Ik had hem twee keer ontmoet en hij nodigde mij uit bij hem thuis. Een keurig zakelijk gesprek, hij heet Kees en Kees is gepromoveerd in de economie en in de theologie. En op een gegeven moment zegt hij ineens tegen mij, we waren klaar. En toen zegt hij, geloof toch niet in de drie-eenheid. <laughs> nou, ik was op niks voorbereid, dus ik dacht het goede antwoord is nee, ik Kees, daar geloof ik niet in. We hadden er wel eens vage over nagedacht en nee, het is zo'n duidelijk onderscheid tussen uh, Yeshua en God. Dat kan je niet zomaar door elkaar halen. Toen dus ik zei nee, en uh, hij zei dat is heel belangrijk. En pas heb ik hem, kwam ik hem weer tegen, dus heb ik hem opgebeld, we hebben af en toe contact. En toen zei hij weer, we moeten daar toch wat mee doen met die kennis die we hebben. Dus je kunt dat niet zomaar. Ik kwam ook Levi tegen en zei, ja, we moeten daar toch wat gehoor aan geven. Twintig nou, jaar geleden, dat gesprek met Kees. Ik heb het toen, ben het toen gaan bestuderen. Hoe zit dat nou tegen elkaar? Hoe zit dat? Hoe is de verhouding tussen God, de Eeuwige, de Almachtige, Yeshua en de Heilige Geest? Hoe zit dat nou? Hoe zit dat met mensen? Hoe, hoe is dat hele? Wat zijn die begrippen, hoe hangt het samen? Nou, ik heb dat toen opgeschreven en ik denk dat het een paar jaar later kwam ik iemand tegen, ook weer zakelijk. We hadden een afspraak bij een kasteel, daar had hij zijn kantoor. En ik kende die man, ik had hem één keer gezien en hij nodigde mij uit om verder te praten. En dan kom ik had mijn auto op de parkeerplaats geparkeerd en dan komt hij aanrijden, heeft hij een, een visje achter op zijn auto. Dus ik begin te denken, ach, ik heb een aanleiding om respect te beginnen over de heer. Ik oh, dacht, ik zie dat je christen bent. Nee, nee, dat moet ik zo niet zien. Dit was een vis worden bij zijn vrouw. En die was een de gemeente, allemaal heel zwaar. En Hij zei tegen mij, nou, ik vind het allemaal zo onlogisch. Als je dat ziet over de 3-1, over de daar wil ik niet over. Het is zo onlogisch. Hij heet Wim. Dus Wim, ik ga van jou een... Uh, ik heb er wat over geschreven, lees dat nou eens. Nou, hij heeft dat gelezen, ik heb het hem gemaild. En toen ik hem weer ontmoet, hij was dol enthousiast, want hij was tot geloof gekomen. Ja, dus uh, moet je je voorstellen, zo zo'n gereformeerde gemeente. En toen dacht ik, nou, dan moet de eerst volgende stap is dopen in water. Toen heb ik nog wat voor je. Ik heb hier over de waterdoop wat opgeschreven. Hij heeft wat oudere oude dochters en een oudere zoon. Dus dat verhaaltje over de waterdoop. dat ligt daar ergens in de kamer bij hem thuis. En een van die dochters die ziet dat, de gereformeerde gemeente, en zegt ja, ik wil hem laten dopen. Dus die komt ook tot levend geloof. Nou, ik vind het dus heel belangrijk dat de verhouding tussen Yahweh, Yeshua en wij, dat die heel helder komt. Ik ben nu met Levi bezig om dat, uh, daar een organisatie rondomheen te zetten. En daar willen wij niet de drieënheid voor opzetten, maar we willen echt zeggen, wie is nou Yahweh? Wie is nou Yeshua? En hoe verhoudt zich dat nu tot ons? Nou, dat gaan we dus heel helder neerzetten. Maar hier ga ik nog even over de drieënheid. Wat er moet gebeuren... Wij moeten Alia maken. Terug naar een Bijbels beeld van God. Van Yeshua en van de mens. Ik las pas een verhaaltje een paar, paar dagen geleden over een dominee uit de gereformeerde gemeente. En die had het over de Heilige Geest. Die man heeft er niks van begrepen. Het is treurig, treurig wat zo iemand schrijft. Dus ja, die man is wel van Rome naar Wittenberg gegaan. En dat is wel een eind de goede kant op. Maar er moet nog zo ontzettend veel... Gebeuren. We moeten nog zo'n reis maken. De ene moet die reis maken en de ander moet een andere reis maken. Maar ik denk dat we allemaal op weg zijn terug naar Jeruzalem. Terug naar de berg Sion, waar de wet vanuit gaat. Waar het woord van God vanuit gaat. Met de reformatie is er best een, een stap in de goede richting gezet, heel veel. Heidendom is, uh, van Rome is achtergelaten. Maar er zit ook nog wel wat het een en het ander wat... ...voor verandering vatbaar, dat zal ik maar heel voorzichtig zeggen. Alsof vooral als je dan naar de geïnformeerde gemeente komt langs. En als je wat het mensbeeld wat daar is, dat is zo ontzettend treurig. De mens in zonde ontvangen en geboren tot geen goed in staat en geneigd tot alle kwaad. En dat zijn dan mensen die zeggen dat ze hun leven overgegeven hebben in de hand van God. En toch beleiden ze dat nog. Ik kan daar niet helemaal bij. Er komen heel veel bijbelteksten langs, ik zeg ze. Maar ik ga ze niet allemaal opzoeken. Maar hier heb ik er een paar neergezet waarvan ik denk... Nou, dat is wel een beetje de kapstok van wat uh, zo meteen langs gaat komen. Deuteronomium. Aan u is dat getoond omdat u zou weten dat wij God is. Niemand anders dan Hij alleen. Nou, hoe duidelijk kan het zijn? Er zijn meer van zulke soort teksten, maar deze is zo ontzettend duidelijk. Daar kan je niet omheen. Omdat er vervuld zou worden, Matthäus. Wat gesproken is... Door de profeet zei toen hij zei... Zie mijn knecht die ik uitverkoren heb, mijn geliefde... in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heiden het oordeel verkondigen. Mijn geliefde, dat is mijn David. Een poosje geleden ontmoet ik iemand en, en dan ging het ook over God. En ik zei dat Jezus de knecht van God was. Nou, dat kon ik zo niet zeggen. Ik moest me toch maar aan de Bijbel houden. Nou, het staat... Ik weet niet of het tientallen, maar het staat echt meer dan tien keer in de Bijbel. Yeshua is de knecht van Yahweh. Zo staat het er. Hij is de gezonde. De eeuwig heeft zijn geest op hem gelegd. En niet met mate staat hij, maar overvloedig. Dat is er gebeurd. Dus het is allemaal heel helder. De Bijbel is ontzettend helder. Johannes, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden. Dus dat zegt Yeshua, die zendt mensen. Om die ontvangt mij. Dus dat is dus dat een enorme verantwoordelijkheid rust op onze schouders. Die ons ontvangt, die ontvangt hem die ons gezond heeft. Die ontvangt die Shua. Paulus Paulus zie je ook hoe bang dat hij is. Dat er iets zal zijn waardoor mensen een verkeerde indruk van hem krijgen. Dat moet ook bij ons zo zijn. Nou, Dan ga ik toch even de leer van de drie eenheid uitleggen. Want ik merk dat heel veel voorgangers, vooral in de evangelische kringen, daar geen flauw benul van hebben hoe dat in elkaar zit. Dit is een plaatje. Wat je op internet tegenkomt, dat linker plaatje, dat is de uh, drie van de drie eenheid. En het zegt de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die zijn alle drie God. He, het staat een isje groen, dat is, die zijn alle drie God. En de zoon die is niet de Vader. En de Vader is niet de Heilige Geest. En de Zoon is ook niet de Heilige Geest. Maar ze zijn alle drie wel God. En je moet dat zien als een eenheid, als één wezen. Drie personen, één wezen. Het is moeilijk te bevatten, want het is, er komen allerlei begrippen worden allerlei begrippen geïntroduceerd zoals ze niet in de Bijbel staan. Maar ja, dit is de, een filosofie uit de derde eeuw. En dan staat er, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn alle drie hierarchisch gelijk aan elkaar. Dus de Zoon is niet afhankelijk van de Vader, nee ze zijn alle drie gelijk. En de Heilige Geest ook, ze zijn alle drie gelijk. En ze zijn alle drie eeuwig, dus van het, zonder begin en zonder einde. En ze zijn ook alle drie almachtig en alwetend. Nou, en je hoort bijna in iedere preek, hoor je hier dingen uit langskomen. En dan, de Bijbelse leer is ontzettend eenvoudig. Yahweh alleen is God. Punt. En Yeshua is niet God. Er zijn twee teksten in de Bijbel waar Yeshua verbonden wordt met God. Nou, die moeten we ook even zo meteen noemen. Ja. Maar Yeshua wordt meer dan honderd keer, denk ik, gewoon een mens genoemd. Ja, hij wordt bijna tien keer, ik dacht acht keer, heb ik pas geteld wat hij de profeet genoemd. Maar een christen zal je nooit nooit de profeet noemen. Nee, dat deden we. Johannes doet dat en Matthäus en die mensen wel. Jij ja, wijst de hoogste, de eeuwige, de almachtige en de alwetende. Zo eenvoudig is het. Ik ga even verder. De moderne mens, mijn vriend die ik ontmoette... Ja, die hakte af. Het is zo onlogisch. Ik werd niks met het christendom. Als dit de God is, nou, hij kon er niks mee. Maar zoals het in de Bijbel staat, is het volkomen helder. Het is logisch. Je hoeft niet af te haken. Dan moet een goed godsbeeld gepredikt worden. De christenen moeten dat weten hoe het in elkaar zit. Dat moet het heidendom weten hoe het in elkaar zit. Dat moet het jodendom weten. Ik vind ook dat het evangelie van zijn kracht is beroofd. Ik zal dat uitleggen. We hebben gezegd dat Jezus God is. Wij niet, maar dat heeft de christenheid gezegd. Dat betekent dat hij alwetend en almachtig is... en dat hij weet wat er in de mens is... en als hij zieken geneest, boze geesten uitdrijft... en uh, voorzegt wat er met Jeruzalem zal gebeuren... dan zit er zoiets in ons van... ja, vanzelf, want hij is God. Dus hij moet dat weten. Nee, hij is gewoon mens die vol is van de heilige geest. Hij is onze oudste broer... En als Jezus een mens is, dan zullen wij ook deze dingen moeten doen. Dat zegt Jezus. En in plaats daarvan hebben wij gezegd van, oh, wij zijn zulke arme zondige mensen. Zelfs als wij ons bekeerd hebben, nou dat moet je dan maar, maar gebeuren. Dan nog zijn wij, uh, doen wij iedere dag zonde. Dat, uh, ik heb dat wel eens verteld, dat was ook de leer van mijn moeder. En dan vroeg ik, wat doe je dan verkeerd? Dat kon ze niet zeggen. Nee, dat deed, dat men deed ook niks verkeerd. Dat was druk bezig met de kinderen opvoeden en uh, de eindjes aan elkaar knopen. Nee, het evangelie is van zijn kracht beroofd en dat is erg. Jezus is God ja en wij zijn dan zwak en zondig. En ik vind het helemaal erg dat die Joden kunnen de Messias niet aannemen. Want dan gaan ze in meerdere goden geloven. Dat is natuurlijk ja, ontzettend droef. Dat is ontzettend droef. Dus later bij vooral de Bijbelse... Leer gaan verkondigen. En ik vind vooral dat de Joden die nu tot bekering komen, dan moeten ze de leer van de drie eenheid gaan inademen. Die moeten ze gaan omhelzen. En het is fout, het is, het is zo'n hindernis. Dus hoe eerder dat, dat die hindernis geslecht is, hoe beter dat het is. Kees is gepromoveerd op de ontwikkeling van het christendom na de Tweede Wereldoorlog ten opzichte van het judaïsme en het staat Israël. En dan zie je hoe er allerlei ontwikkelingen zijn om aan Joden het evangelie te prediken. En hoe dan steeds weer dit punt ertussenin staat. Ja, wat, wat eigenlijk ontzettend vreselijk. Ontzettend vreselijk. Dus hoe eerder dat het van... Nou, kijk, er staat ook dat wij ook één zijn moeten zijn met, met de Vader en met Jezus. Dat staat er. Ja, en dan heeft de christenheid ervan gemaakt dat wij als christenen onderling één moeten zijn. Maar dat staat er niet. Weet je, er zijn heel veel mensen die zich bekeerd hebben... En die een enorme verandering hebben doorgemaakt. En die dan toch krampachtig hier aan vasthouden. Dat is, dat is heel jammer. Ja, maar die ervaren het offer van Yeshua wel. Ja, en dat doen ze ook. En er gebeuren ook fantastische dingen in hun leven. hun leven wordt veranderd. Maar toch zeggen ze, blijven ze in de drie eenheid geloven. Ja, dat... dat. Ik, voor, voor mij kan dat, dat... past niet in mijn hoofd. Voor mij is het, als je met zulke soort mensen omgaat, dat je met een redelijke... Hoe zeg je dat nou? Begrip, mildheid ermee omgaat. Want je kan niet gelijk zeggen van. omdat jullie Jezus nog dezelfde zien als Java. zijn jullie nou, verdoemd. of jullie ze hebben jullie niet bekeerd. of dat kan je niet zeggen. Maar de bekering is niet volledig. Dan moet er moet dan echt nog een, een, een stap gemaakt worden. Er moet nog uh, alia gemaakt worden. Ik ga even verder. De ene God. Dit weten wij allemaal. Maar je kan het, vind ik, ook weer niet overslaan. En het is goed dat we dit weten, want dan kunnen we het tegen de buurman zeggen: Jawel alleen is God, de allerhoogste, de almachtige, de schepper. Hij kan door niemand verzocht worden, staat er. Jezus is verzocht. Niemand heeft hem ooit gezien. Hij woont in een ontoegankelijk lichtjaar. Duizenden mensen hebben Yeshua gezien. Jawel is de eigen naam van God en niet Heere. Hij heet gewoon Jawel, punt. Ik heb met een van mijn kinderen wel eens de discussie. Um, die vindt dat je Yahweh niet mag zeggen, want je weet niet precies hoe je het moet uitspreken. Nou, ik zou het heel vervelend vinden als mensen niet weten dat ik Willem heet en dan mijn meneer tegen mij zeggen. Vooral als dat mijn kinderen zijn. Dat dol geworden zijn. Dat ze niet papa zeggen of van mij zeggen ze mijn voornaam, maar dan zeggen ze meneer. Kan toch niet? Ja. we betekent ik ben en ik was en ik zal er altijd zijn, de eeuwige. Ja, en Johannes noemt dan Yahweh. Die is, die was en die komt. En als je dan openbaring leest waar dit nogal eens voorkomt. die uitdrukking heeft nooit herhaald. Nooit, nooit betrekking op Jezus. Nooit. Ik wil jullie weten dat. Elohim, het Hebreeuws woord voor God of Goden. Yahweh is Elohim. Zij die namens Yahweh optreden. worden soms ook met Elohim aangeduid. Mozes. Mozes is de Elohim van de Farao en Mozes is de Elohim van Aaron. En Jezus die wordt twee keer met Elohim aangesproken, terecht. De rechters in Israël ja, die waren door Yahweh aangesteld... en die moesten Yahweh vertegenwoordigen... en die worden dus uh, ook met Elohim aangesproken. Het Sanhedrim, uh, dat waren de Elohim. Ja, engelen. De engels ontmoet zijn engel... En die wordt soms met engel en dan weer met God aangesproken. Elohim heeft taalkundig niets te maken met een meervoudige God. En de, wat we net zagen bij de drieën, daar wordt de, heel veel is daar gerommel over, zal ik het maar noemen. De aanspreektitels van Jav. Adonai, dat betekent gewoon meneer. Een hele deftige meneer. Uh, aanspreektitel voor meneer. Als je in het Oude Testament en je kijkt naar. De leestekens, de, de, u, de uitspraaktekens erbij, dan is er een verschil tussen Adoni en Adonai. En Adoni, dat slaat op. Adonai staat altijd op de eeuwige, en Adoni, dat slaat ook op mensen. Dus als de Messias in het Oude Testament voorkomt, dan wordt hij altijd Adoni. Als, als hij met Heer wordt aangesproken, is het altijd met Adoni. Ja, aanspreektitels. Johannes, even de brieven van, uh, van Paulus en vermoedelijk daar in de grondtekst hebben ze gewoon bij, als de God stond, hebben ze daar gewoon Yahweh neergezet. Enkel de rooms katholieke Kerk vond dat de Joods. En volgens de Ascle Britannica hebben ze ergens, al heel vroeg, hebben de, de schrijvers van het uh, Vaticaan aan de gang gegaan om overal waar Yahweh stond, heren neer te zetten, curios ja Dus nou kun je in het Nieuwe Testament, ziet je dan Heren en dan moet je denken van, wat zou ze je bedoelen, Jezus of God? Ja, je kunt het niet meer zien, want ze hebben dat verduisterd. En dat is natuurlijk heel jammer. Ik denk dat het Grieks in het Nieuwe Testament, en daar staat bijvoorbeeld het woord ziel, en dan wordt er echt niet de psyche van, van, van het Grieks bedoeld, maar dan wordt er echt de nefes bedoeld. En als de ruach, als de geest staat, dan wordt er Roeach bedoeld. Ja. Dus als je zo gaat denken, dan wordt het Nieuwe Testament eigenlijk veel eenvoudiger. Het wordt veel inzichtelijker. Dus er is zo ontzettend veel, Troep in de vertalingen terechtgekomen, dat is verschrikkelijk. Dus het is dan voor de gemiddelde christen, zal ik het maar noemen, dat is het. Ja, die verdwalen daarin. En dat is jammer. En theologen die helpen ze niet uit de, uit de doolhof van taal. En dat is jammer. Dat is heel jammer. Jezus is de belofte Messias. Hij is de gezalfde. Een mens vol van de geest van Yahweh. Laat het duidelijk zijn, in de Bijbel wordt altijd, altijd, altijd een mens gezalfd. En nooit een engel of een geestelijk wezen. Het is altijd een mens die gezalfd wordt. In Jezus woont de volheid van God. Waarom woont hij daarin? Omdat hij vol is van de Heilige Geest. Hij is overmatig staat er gevuld met de Heilige Geest. Zijn volgelingen zullen ook eens vol zijn van God. En... Paulus zegt dan, God zal er zijn alles in allen. Dus dan zullen we net zo vol zijn van God als Yeshua. Nu al is. Je kijkt er naar uit. Maar dat is het einddoel van het gehoof, God alles in allen. Yeshua stiert van onze zonde. Dan is de zondeschuld weg. Hij doopt mensen in de heilige geest. Waardoor de mensen de neiging tot tot zonderen verliezen. Als je uit God geboren bent, zegt Johannes, dan zondig je niet. Dat is de regel. Dan ga je niet meer zondigen. Dan, dan is is dat tegen je natuur in. En dan krijg je mensen, als je dus vrij van zonde bent, even geleden, dat wordt het Dat is uh, de erfenis. De mens, Yeshua. De Bijbel noemt een gewoon mens, een man, maar zonder zonde en vertrekt door de Heilige Geest. Ook naast de hemelswaar noemt de Bijbel hem nog steeds een mens. Paulus zegt altijd dat het een mens is, een mens. Enkel door het vernuftig toevoegen van woordjes aan de groottex. Het verkeerde vertalen, of het op het randje vertalen zodanig dat de drieënheid een voorstrijd komt, het zetten van commas, de komma, zodanig dat je een zin gaat lezen in de, in de geest van de drieënheid. Zo wordt er dan in de Bijbel de drieënheid naar binnen gesmokkeld. En dat zijn soms zo aan gewend geraakt dat ze het niet meer kunnen loslaten. Hij is onze oudste broer. Daar gaat de heel sterk over. Hij voelt met ons mee. Hij werd verzocht, hij moest ook gehoorzaamheid leren. Hij het geen lijden moest, het was niet vanzelf dat hij gehoorzaamde. Het was een gevecht voor hem. om te gehoorzamen. Dat moet van zo zo zijn. Want, en, en, soms is het een gevecht om te gehoorzamen. Mozes. Petrus, Matthäus, Lucas, je was een profeet. De mens Jezus heeft dezelfde God, ja, wij als wij. Je kunt er heel veel over zeggen, want Paulus zegt bijvoorbeeld: Jezus is, noemt zich een mens. Je in de wereld is dat Adam. Hij is gewoon zoon van Adam. Sommige mensen zijn de zoon van Adam. En zegt Paulus: Ja, Adam is de stoffelijke. Jezus is dus de stoffelijke, tot hij verheerlijk wordt en dat krijgt ook in de hemelse. Maar dat staat op de hemelse mensen. Hij is een levendmakende geest, omdat wij, als we Jesu niet aannemen, dan zijn wij dood. in de 15? ja ik denk het wel. Maar hij is gewoon in de zin van dat hij verzocht werd, dat hij afhankelijk is van zijn vader. Die tegen hem zegt, In die dingen, heel veel dingen is hij gewoon, hij is niet gewoon in de verre dat hij niet En dat hij buitengewoon verheerlijk is. En dan zegt hij, als jullie de vader wat vragen namens mij, ik zal het doen. Dus als hij nu de vader wat vragen, dan gaat Jezus het doen. Dus nog steeds is Jezus nu de uitvoerder van de wil van God. Ja, zo is dat. Hij staat boven de engelen, dus daar hebben de veel te engelen. Dat zijn waarheden, die moet je toch weer tegen elkaar zeggen. Zo zit het in. De Heilige Geest die heeft bijna een kind verwerkt, die hij verwerkt. Dus God heeft een een zaadzaam neergelegd. Zou voor hem niet zo zijn? In dit is ik heb dat huidig van, ik ben God? Nee, ik ben je broer. Jonas. Jezus is de knecht van jouw werk. Jouw toont Jezus wat te doen. Als Jezus naar Bethesda gaat en daarin een lange man geneest, ik denk niet dat het toevallig is dat hij daar loopt van, uh, laat eens om maken, ik heb al zin eventjes naar uh, het water kijken. nee, dan is dat een opdracht die hij uh, gehad heeft? Ik denk met een hoorbare stem heeft, op hij moet daarin gaan, en dan kom ik die man tegen, en dat moet je doen. Deze zegt, ik doe niks, of ik heb het de vader zien doen. Ja, dat geldt voor het fysieke genezen van die Mona uit uitruiken, waar hij wist wat er in de mens was. De wonder die hij deed. Wonderbare spijziging, Het lopen op het water. Alles niet uit zichzelf, maar omdat de eeuwige God daar opdracht voor geeft. Ja, maar ziet in alles wat hij nodig heeft door de Heilige Geest. Jezus kan uit zich niets doen. Hij is in alles afhankelijk van Jaapet. Jezus voert de instructie van Jaapet perfect uit. Jezus is de gezonde, de perfecte afgezonde. Daarom, wie Jezus heeft gezien, heeft de Vader gezien. Want hij was helemaal in heel zijn Doelen later volledig één met de Vader. Daarom is hij ook zonder zonde. Altijd heeft Jezus het doel van de Vader gerealiseerd. Ja, zonder is doel niet zijn. Dan gaat het even over het Hebreeuwse recht hebben, het Talmud. Want dan gaat dat begin afgezand, en ik denk dat heel veel mensen in het eindwezen dit gewoon wisten. Een afgezand mag de titels dragen van zijn zender. De titels van Jezus zijn door hem dezelfde als die van Jawe, redder, herder, verlosser, zaligmaakter, rechter en koning. Dat wil niet zeggen dat hij Jabe is, maar dat hij geautoriseerd is door Jabe om zijn perfecte vertegenwoordiger te zijn. Jezus, omdat hij er afgezand was, dat hij terecht het recht om namens ja bij op te treden, dus ook zonde te vergeten. Het is een teken dat hij namens God optreedt. Het is niet een teken dat hij God is, nee, dat hij namens God optreedt. Zo zit het hele recht in elkaar. Het is niet waar dat alleen ja bij zonde kan vergeten, dat zeggen de dominees. Enkel God gezond, nee, mijn God gezond nee. Jezus heeft de opdracht om zonde te vergeven, omdat hij zijn is, de afgezand van jou. Jezus is namens jou met de doper in de heilige geest. Jezus is bestemd als koning van de komende wereld. En nu is hij al koning, hij is onze koning. En wij zullen in alles hem moeten gehoorzamen, want hij is onze leidsman. Paulus schrijft dat heel helder. Hè? Dus de vrouw is ondergeschikt aan de man, de man is ondergeschikt aan Jezus en Jezus is ondergeschikt aan Jahweh. Wij... Ja, dat hij schrijft zo helder. Wij, de afgezanten van Jezus, wij zijn afgezanten van Jezus. Zoals Jahweh Jezus zendt, zo zendt Jezus ons. Jezus kan zonder Jahweh niets doen. Wij kunnen zonder Jezus niets doen. Ja, we kunnen boterham eten, maar. Geestelijke dingen doen, met iemand willen en dan genezing of wat dan ook. Wij kunnen dat niet zonder Yeshua, de zorg van Yeshua. Door de Heilige Geest kracht moeten ontvangen, instructies moeten krijgen wat we precies moeten doen. Door de verziet Jezus ons in alles wat wij voor deze taak nodig hebben, net zo goed als de Vader door zijn Geest Yeshua in alles verzacht. Afgen van Jezus volhe hem in Asna, genezen, demonen uit de profiteren, het evangelie preken, mensen bemoedigen, zonder vergeten, En als je het toereen, dan zijn ze toegerekend. Ja. Ons leven inzetten van onze broeders. Ja, dat is nu een leer dat Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons. Dus daar zijn wij mooi vanaf. Wij mogen ons leven behouden. Dit geval. Nee, we moeten ook ons leven inzetten van onze broekers, we hebben de apostelen ook gedaan. En de mensen in de reformatie hebben dat gedaan. Ik denk veel van onze voorouders hebben dat gedaan. Die gaven leven. En het zal van ons, wij moeten ook ons leven inzetten. En dat betekent, de hebraïverse uitleg altijd letterlijk. Eerst letterlijk. En we kunnen daar via associatie een verdieping aanbrengen. Maar eerst letterlijk. Letterlijk je leven geven. Een vriend van ons, hij is overleden, die trok heel veel met kapotte mensen op. En die lagen in de goot. En als je mensen in de goot ligt, dan ontkom je er niet aan dat je zelf ook die goot inkruipt. Dat je vuil wordt, dat je moe wordt, dat je de ellende van een ander over je heen krijgt. Dat is je leven inzetten voor je broeders. Goede afgezanten zijn één met Jezus. Net dus zoals Jezus als goede afgezant één was met jou. Hè? Wie ons heeft gezien, heeft Jezus gezien. Als je Jezus schreef heb je de Vader gezien. Dat is de Bijbelse boodschap. Nou deze hele manier van denken staat ook heel ver af. Want we zijn in zonde ontvangen en geboren. En wat zijn we toch zielige mensen. En uh, uit ons komt niks goed maar enkel maar kwaad. En we moeten maar afwachten tot dit is een heel andere boodschap. Dit is de boodschap van de Bijbel. Dat wil niet zeggen dat de mensen geen zonde hebben. En dat ze zich niet moeten bekeren. Maar als ze dat doen dan, worden, dan is de bedoeling dat je een nieuwe schepping wordt. En er moet een regel zijn dat je de zonde haat. Nou, en dan wij, de gemeente. Als je dat in de Bijbel gaat, op, of als je de theologen erop na zet, dan hebben ze beginnen ze altijd over een mystiek lichaam. Ik heb niks met mystiek. De gemeente, dat is een club mensen die bij elkaar komt en die elkaar bemoedigt. En die met elkaar Jezus vertegenwoordigt. De ene heeft deze gaven, de andere heeft die gaven. En met elkaar ben je het lichaam van Christus bezig. zijn de handen en voeten van Christus Paulus die heeft dat heel erg concreet bedoeld. Ik vind dat wij, jullie, het lichaam van Christus hier zijn. Zo eenvoudig is dat. Dus jullie moeten doen wat Jezus deed. Dat is de boodschap en dat is een ontzettende verantwoordelijkheid. En uh, zo eenvoudig ligt dat. Als de gemeente... Paulus zegt op een gegeven moment, eh, dan is er ruzie tussen de joden in een gemeente en de pasbekeerde christenen. En die christenen die wisten natuurlijk niet van de joodse feesten en hoe je moest gedragen, dus dat botste. En dan worden de joden boos op die nieuwe christenen. En dan zegt Paulus, de nieuwe maan, de shabbat, de feesten, dat zijn eigenlijk schaduwen. Maar het gaat om het lichaam. Het gaat om de gemeente. Met andere woorden, ja mijn jongens, maakt nou geen ruzie. Want jullie missen je doel. Jullie moeten gemeente zijn. Jullie moeten Jezus vertegenwoordigen. De kerk legt dat Ja, de Wat is niet meer belangrijk? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom, dat is de context, dat wij als gemeente Jezus moeten vertegenwoordigen. En dat de ruzie dat niet mag overstemmen. Dus, dat is, dus die tekst wordt zo, ja jammer is dat. Kom in zal. Waarom functioneren veel gemeenten niet zo? Of veel mensen niet zo? En dan moet je ook in je eigen naar, je, naar jezelf kijken. Ik denk zonde of uh, emotionele schade. We zien mensen die dan zo gewend zijn. Die hebben zich bekeerd. Maar ze hebben ook nog dingen in hun leven die ze niet afgelegd hebben. En ze hebben niet door dat het of uit emotionele schade voorkomt. En Ze zijn vroeger verworpen of ze zijn gewend om altijd haantje de voorste te zijn. Dus wat er ook gebeurt. De rest van hun leven willen ze haantje de voorste zijn. Of ze willen zich bewijzen of. Nou, we kunnen In dat eerste bullet kunnen heel veel dingen zitten die niet goed zijn. En dat staat er toch tussen jou en Yeshua en tussen jou en God in. Daardoor zal je niet functioneren zoals de Bijbel het bedoelt. Dan zal je die volheid die je als gemeente moet hebben niet hebben. Ongeloof, dus heel veel ongeloof. Wij zijn een keer in een samenkomst geweest en de prediker die preekte enkel geloof. En op een gegeven moment werd er een hele grote samenkomst en wij waren er. Je merkte dat je je manier van denken over God op een ander niveau kwam tijdens zijn prediking. Dan nou, gingen niet van mensen bidden maar het was zoveel en er waren zoveel zieken dus blijft maar op de plaats zitten, ik bid zo wel. Dan zat er, er vlakbij ons een man, de, de twee voor, die was de hele aan het steunen en aan het kreunen. Ik dacht nou, in het begin dacht ik ik hoop dat hij het, het einde van de dienst haalt want dat gaat zo niet goed. Dus maar er de voorganger naast, ik ben, gelukkig zit ik er niet naast, want ik zou niet weten wat ik moet doen. Ja, dat was jaren geleden, ja, ik zou het misschien nog niet weten, maar nou, er werd gebeden en die man, nou die, als je nou een getuigenis hebt omdat je net genezen bent, dan mag je naar voren komen. Dus die man die ging naar voren, liepen, zo. Zo liep hij naar voren, nou, het was, was een trauma om te zien. En die man te zien lopen, maar hij kwam toch naar voren. En dat uh, was een getuigenis. Nou, ik heb ontzettend veel pijn, maar ik ben pijnvrij. Dan zegt hij Ja, jammer, je bent nog helemaal scheef. Nou, er werd er voor gebeden bij zagen. Ik mocht er niet kijken, maar ik dacht, ik ga toch kijken. En ik zag die man recht worden. En toen dacht ik, oh, wat zie ik er groot. Ik dacht dat ik geloofde, maar ik geloofde eigenlijk. Ik was verbijsterd, ik was verbijsterd. Ik kan me voorstellen dat de mensen in Jezus ook verbijsterd waren. En nou, er waren heel veel getuigenissen van hele krachtige dingen. Maar de basis was geloof. Groot geloof. Die man predikte geloof. En je inzet, ik zie om me heen en ook bij mezelf dat de inzet, dat is een moeilijk punt soms. Je hebt soms zoveel hobby's, zoveel dingen die je afleiden. En soms is het ook onontkoombaar dat je dat je, je niet helemaal voor dingen van het koninkrijk van God kunt inzetten. En dan denken mensen, ja ik, ik zet mij in voor mijn werk, ik denk dat dat goed is. Ik heb ook zelf altijd, als ik naar mijn werk ging, altijd het evangelie, wat op mijn... Hart, licht, dat heb ik altijd vrijmoedig gedeeld als ik ergens was en ik dacht dat kan, ja dan doe ik dat. Maar ja, ik moest me wel inzetten voor mijn werk. Dus ja, dat is een moeilijk punt. Volkomen toewijding. Volkomen toewijding. Ik denk dat dat heel belangrijk is. U zult de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel je nefes, met alles wat je hebt. Met heel uw verstand, met heel uw kracht, met alles wat je doet. Dat is het eerste gebod. Dus we zijn nu aan het eerste gebod gekomen. Jongens, dit wil ik jullie meedelen. Het eerste gebod. Zet je in met heel je hart. Met heel je ziel. Met heel je verstand. Met al je krachten.